...gezegd dat hij uit 1853 stamt. Een Amsterdamse verzegt dat hij de fles in de jaren 70 van de afgelopen eeuw heeft ontworpen. Die fles werd in 1975 als ludieke actie uitgedeeld bij de viering van 700 jaar Amsterdam. Deze week zei het museum dat zulke flessen in 1853 werden uitgedeeld... ...om mensen aan te sporen zuiver water te kopen. In dat jaar werd de eerste Nederlandse waterleiding in gebruik genomen. Het weer in het midden en zuiden overwegend bewolkt en plaatselijk wat lichte regen. In het noorden breekt de zon voorzichtig door. Het is 7 graden in het noorden, 10 graden in het zuiden. Morgen meer zon en warmer. Dit was het NOS. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je.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 ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. En het is even na drie uur. We gaan snel over naar Jaap die ja, aan de halterstaat staat. Met ja. een aantal wandelaars Jaap. Nou, dit is er een van de 66 Zandvoortse deelnemers. Oh, kijk eens aan. Gedaan. Je hebt hem dus, gevonden. Ja, ik, ik heb er een gevonden. Dus, uh, ja... Hoe was de tocht? Uh, pittig, maar goed. Het ja? Ja, was een klein beetje regen, dus dat viel uh, eigenlijk wel mee. Maar uh, de lengte is gewoon, uh, is gewoon lang. Lang? Ja, ja absoluut. Ja, moet je er een beetje op voorbereid zijn om, uh, om dit uh, te moeten doen? Ja, dit loop je niet, uh, niet, niet zomaar eventjes. Dus, dus niet even gewoon uh, een boodschap doen uh, en weer terug. Nee nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, niet even naar de Albertijn of zo. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat rock je aan eigenlijk om, het te, om het te doen? Ja, we lopen wel vaker en uh, weet het, uh, ja, zeker als er een tocht in zand wordt georganiseerd, dan wil je wel een keer meedoen. Uh, kijk hoe het is. Uh, en, en, en, en, hoe, en hoe was het? het was, uh, pittig uh, was het net. Ja, er wordt, het wordt aan, aan, aan bloemen getrokken. Ja, dat is, dat is heel, heel erg leuk uh, dit. Uh, maar uh, ja, dan is het toch ook een klein beetje een soort uh, villa, uh, via gladiola of zoiets dergelijks. <laughs> ja, ik heb het uiteindelijk een keer meegemaakt. Ja. Ja. Is het ook uh, iets uh, om in de toekomst nog een keer uh, te gaan doen? Ja hoor, ja? Ja. ja. Nijmweg is me nog iets te, uh, te ver en te, te lang, zeg maar. Maar dit is, uh, dit is goed te doen. Is het ook leuk geweest om even een beetje ook buiten Zandvoort te, te hebben gelopen? Ik, ik heb begrepen tot aan drie huizen aan toe. Ja, klopt. Ik, uh, ik loop hier wel eens in de duinen, een stuk op het strand natuurlijk. Maar ik ben nog nooit naar IJmuiden over het strand gegaan. Dus dat is wel leuk om een keer gedaan te hebben. Goed, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Dat was hem erop eventjes. Oké. Okay. Een Zandvoortse deelnemer. Dus... Nou, helemaal goed. Nog uh, 65 uh, te vinden trouwens ja, ja nee er zijn er al een paar uh, al verdwenen hoor dus, uh, dus die, uh, en degene die hier staan die hebben we allemaal niet meegedaan ja, nee, nee, nee, nee. dus, uh, maar dat zijn geen zandvoort dus. Nou zoek maar een paar leuke mensen uit ja. Uh, ja dus, uh, tot zo, hoi And I 200 I will never Sometimes it's so much deeper than they Wish you free huh? I'm Ja, sommige mensen hebben gewoon geluk dat de programmeleider er niet bij is. Ja, Ik zie een aantal klopt. overtredingen hier uh, begaan worden. <laughs> Welkom terug bij, bij Soft op zaterdag, alweer het tweede uur. ...voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Albertjan? Nou ja, als het allemaal een beetje volgens schema loopt... ...en het loopt er dus allemaal niet al... Uh, ...hebben we rond de klok van half vier nog even de evenementenagenda... Uh, ...rond de klok van kwart voor vier filmagenda van Circus Zandvoort... ...rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week... ...geheel in het teken van het uh, lopen. En ja, ja ik ben heel benieuwd ja, trouwens. Een heel gevoelig, heel gevoelig gedicht... En uh, natuurlijk kwart over drie dan gaan we weer naar Joop, wat tegen het einde van de eerste helft van Espresso uh, voor tegen Hellasport. En wat was de tussenstand, weet jij dat? 1-1, hè? 1-1, 1-1. Dus, oké, okay, uh, dat, uh, dat, dat alles. Ja, van alles nog. En veel muziek natuurlijk. En we gaan uh, twee platen draaien en dan weer snel naar Joop terug. Miami, uh, uh, South Beach, bringing the heat, uh, <laughs> can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out, uh,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 Welcome to my room Oh, I heard the rainstorms Ain't nothing to mess with But I can't feel a drip on the strip It's a trip Ladies have dressed Full of your quip And they be screaming out we love So I'm thinking I'ma screw me Something hot in this style Some merengue melting pot Hottest club in the city And it's right on the beach Temperature, get to uh It's about three, five 500 degrees In the Caribbean cities With the hot mommy Screaming Hi, Bobby Every time I come to town They be spotting me In the drop, Bentley Ain't no stopping me So cashing your door. Flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go, yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to the believe it. Miami, city where the heat is on all night, on the beach to the break of dawn. Welcome to Miami, in the city of Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night, on the beach to the break of dawn. I'm goin'. To Miami. Welcome to Miami. Don't get me wrong, Shatt Town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the snake, Miami bringin' heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sediment tans. Mira, this is the plan: take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand, damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride for jet skis, lounge under the palm trees. 'Cause you gotta have cheese for the summer house piece.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 En dat was uh, Will Smith en Miami, daarmee werd het kwart uh, over drie. Snel weer over naar het voetbalslot van de eerste helft met Job Fris. Helemaal toch gek die muziek. Geweldig hè? Is, voor mij doe je het expres. Was even singen hè? Jo. Ja, ik heb ook op zitten letten, want zo pittig als hij begon, ja, het bloedde eigenlijk meer de methode versen, dan had het heel erg kort. Is nodig moet ik ook eerlijk zeggen, want er van twee kanten worden toch wel pittig overtredingen gemaakt. Met eigenlijk zojuist uh, voordat jullie net inbelden, de toppen. in mijn Het gebeurde vijf meter met mij vandaan. Kreeg een van die spelers de zoon van gewone kopstoot. En de scheidsrechter kon het waarschijnlijk net niet goed zien en het gaf slechts waar we absoluut de rood-witte zwarte rand had moeten geven. En zo wil ik alleen maar aangeven voor die wedstrijd het is. Hard, uh, niet goed, er wordt slecht gevoetbald van alle twee kanten. De bal is vaak in. Uh... Uh, um, balvlies vaak uh, weer naar de andere ploeg toe en dan weer andersom. En dan gaat het eigenlijk al de hele tijd vanaf die 1-1 eigenlijk. En waarom weet ik niet uh, uh, de, de spelers, die, die willen wel maar kunnen niet of uh, kunnen niet of willen wel. Weet ik wel, een van die twee dingen is in ieder geval aan de hand. En uh, Zandvoort moet het wel uh, proberen te maken en dat lukt niet want ze houden die bal niet in de ploeg zoals ik al net vertelde. Goed, Zandvoort kan nu uitverdedigen. Slecht uitverdedigd. De bal komt weer voor door uh, Helensport. Uh, die wordt nu hebben uh, Serik Kornig komt zelfs. En uh, dat moet de uh, dan denk ik zo'n beetje de laatste handeling voor de pauze zijn. Die hoor van Hellasport. voor het gezien vanaf de linkerkant van het veld. ofwel onder het scorebord. We weten degene die hier bekend zijn. weten precies waar die bol dan nu neergelegd gaat worden. Goed. De uh, bal mag gespeeld worden van de Arbiter. En dan gaat hij er nou komen. Richting penalty-strip. En zit, de Bodefait zit ernaast. Kan nog weggelegd worden. De Bas is niet ver. Echt niet ver. Nog steeds 16 meter gebied. Helemaal druk daar. En dan wordt hij weg. Pardon. Weggeschap de Nijsberg richting van Michel uh, En die kan er niet zo mee doen. Die kan die bal alleen maar aanlaten van, uh, naar Helenspoort. En dan komt die bal weer voor. En dat is een heel simpel balletje voor de VET. Niemand kon erbij. Alleen de VET kon hem pakken. En die man tot rust tegen zijn mannen. Van jongens, kom op. Neem, neem even je tijd. Het is bijna rust. Maar het is dus nog geen rust, want dan komt die bal weer. Weer via Helenspoort. Uh, het centrum van de veld. Leon deur staat staan nog tussen de doel en de, de VET de, de vette bal in en dan maakt Willy Visser een overtreding en dan geeft hij ja, inderdaad, helemaal terecht. Een, een hele domme overtreding binnen de 16 meter. Ik kan het hier vandaan zien, het gebeurt aan de andere kant van het veld. maar ik zag dat het echt binnen het stadsgebied was en niet meer dan terecht dat die bal daar op de stip gaat. Heel dom gespeeld van Visser. die uh, nu alweer een gele kaart in ontvangst mocht nemen en dat, dat hij volgens mij uh, twee weken ook al uh, nu weer. En nu met, met bijna, ja, laten we het, laten we het aannemen deze treuze gevolgen, want het zal waarschijnlijk dan niet met die gelijk gelijke spel de dus in gaan, maar vlak voor rust nog even zijn doelpunt tegen krijgen. Door een de onbezuiste domme actie van een, een jonge verdediger. En uh, ik zeg, jongen, verdedigen, dat is ook zo. En dan zou je moeten zeggen, ja, maar je kunt het niet kwalijk nemen. Dit soort overtredingen moet je gewoon niet maken. Ook niet buiten het 16 meter gebied. En helemaal niet binnen. want dan gaat hij onherroepelijk op de Met name natuurlijk in die tweede klasse. En daar spelen we nu in. De man die aangevallen werd, was de centrale spits. Die is nu opgelapt door de verzorging. En stompelt het 16 meter gebied uit. De bal moet toch even gehaald worden. En wie gaat hem nemen? Even kijken. Ja, ik kan het nog niet zien. De nummer 10, heel klein manneke. Maar heel fel. ...heel goed schot in zijn benen. Ja, en de vet, ja, ik heb het al eerder gezegd, is een penalty killer. Hij heeft er uh, in die tijd dat ik er nu uh, meemaak vijf gestopt en misschien maar twee doorgelaten. En uh, nu gaat, staat, ligt die bal weer op de stip en kijken of de vet zijn reputatie waar gaat maken. Die blaast nu op zijn vuurtje, Er gaat een aanloop genomen worden. De vet beweegt allerlei kanten op de macht van tegenwoordig. Dan gaat die bal komen. Ja, en hij zit erin in de helft verkeerde hoek. De vet kon er nooit weer op reageren. Hij ging al naar de hoek. En toen schoot de nummer 10 van uh, Hellasport de bal aan de andere kant erin. Zandvoort uh, gaat uh, nu met een 1-2 stand gaan rusten zometeen. Want ik kan me niet voorstellen dat die heel veel bij zou gaan trekken. Want de, score, de, de scorebord in ieder geval staat al op 45 minuten. En die penalty is eigenlijk... In mijn ogen in de blessure-tijd genomen. En dat is dus ook nog dommer dat zo'n bal op de stip moet eh, voor zo'n overtreding. Hij laten we wel even aftrokken. Ja, gaat hij komen. En soms heeft uiteraard de bal. Michael Kuil speelt daar uh, Naartje Berg. Berg gaat zijn man voorbij. Speelt u, probeert u uh, te bereiken, uh, uh, Michael Kuil te bereiken. Dat ging niet. Uh, Sport kan er weer uitkomen. Een slechte bal over de verdediging. Boy de kan hem oppakken. De vet schiet slecht uit. Maar... Dat hoeft waarschijnlijk al weer. Nee, de schaarse heeft gefloten voor het einde van de eerste, van de eerste helft. Sanford uh, weer een mager resultaat. 1-2 bij rust. Wat we hopen dat het in de tweede helft wat beter gaat. Oké, okay, dankjewel Joop. En in de tweede helft komen we uiteraard bij je terug. We hebben we het nog even over Sanford 4? Die spelen vandaag thuis tegen de brug. Daar is de tussenstand op dit moment 0 tegen 1. Dus ook die staan helaas achter. Emergency! uit de uit Jaap Kopers' tijd, hè? Dit. Miami Sound Machine en Dr. Beats. Ja? Ja, ja zeker he? wel. Ja, he? Ja. Miami Sound Machine en Gloria Estefan als ik het uh, wel heb. Dat heb je helemaal wel. Jij hebt uh, weer een uh, loopbanage. Ja, nou ja, een loop, wandelaar, hè? Wandelaar, wandelaar. Maar dat is ook echt een wandelaar, heb ik het idee. En een, <laughs> een bier drinken, hè? Ja, ja, ja, ja, maar dat viel mij ook op. U komt uit het Brabantse land. Ja, ik woon zelf in Veldhoven. Veldhoven, dat is in de buurt van Eindhoven? Ja, tegen Eindhoven aan zitten. genieten ja. um, uh, Geniet het... u wel een relatie in de buurt. Dus, uh... Een relatie in de buurt? Ah, ja. <laughs> Wat heeft u met Zandvoort dan? Zandvoort-Zuid, daar heb ik een zekere relatie. dus, uh, ja. dus dat, dat... Dat, dat ik hier kom. Ja, dat is dus de reden waarom u uh, hier uh, uh, ingestapt bent uh, gaan lopen. en uh... de Champion leren kennen de club, En ja. dan ben ik in de vierdaagse in maar gaan ja. lopen. En ook in Echtbond gaan wandelen. En nu ook hier. Het is de eerste keer dat ze hier iets organiseren. 30 kilometer. Is, uh, is het u mee of tegengevallen? Um, ja, ik doe nooit 30. Ik kom meestal maar tot 20, 25. Maar ja, de eerste keer wil ik erbij zijn. Hè? Dus ik doe het gewoon. <laughs> uh, gewoon eventjes uh, gelopen? Ja, gewoon even gelopen. Ja. Ja, ja. Niet voorbereid of wat dan ook? Ik heb één keer extra gelopen, maar ik heb dit jaar ook al in Egmond twee keer gewandeld. 20 kilometer, dus je hebt al wat. Uh... Ja, dus die 10 kilometer kunnen er wel bij. Dat moesten we maar. Hè? Ja. Ja. Uh, is dat nou gebruikelijk wat u doet? Want u komt dan uit Veldhoven. Uh, <lacht> Na een mooie tocht, een biertje? Voor mij is dat helemaal, ja. ja? <lacht> uh, dit is Jopenbier, weet u wat dat is? Ik ken het wel, ja. Ik koop het ook wel eens. Het ja? dus het bier hier uit Haarlem. Hè, is het is lokale bier toch? Ja, ja, dat is het ook, ja. Uh, ja. Maar we gaan het nog niet helemaal over het bier hebben. Maar... Is dat, is dat, ja, maar uh, kan dat wel samen? Een beetje wandelen en, en, en niet? Zeker na afloop, maar onderweg gaat het ook wel. Ja? De laatste vijf kilometer, dat lukt toch wel. Ja? Ja. Wat, wat vond u van de tocht? Ik vond het een heerlijke wandeling. Prachtig, ja. ja maar waar heeft u het uh, meeste genoten onderweg? Nou, voor een speciale plek. Is. Ik ken natuurlijk de omgeving wel een beetje. Eerst een lekker stuk over het strand lopen. Dat is sowieso een stuk of acht kilometer. Dat is altijd een mooie start, ochtends. En, uh, voor mijn gevoel moest ik wel vroeg op, dat ben ik niet meer zo gewend langzamerhand. Ja, ja, ja. <laughs> maar kwart over acht vertrokken en dan, ja het regent een beetje vandaag, maar we hebben er niet erg veel last van gehad. Ja, de wethouder had beloofd dat er een beetje een zonnetje zou schijnen, nou is hij een beetje water. Ja, maar nu gaat het best hoor, ik ja. ben heel tevreden. Ja. buiten uh, ik... hè? Ja, ja, ja, en, en gaat u het uh, volgend jaar misschien weer doen hier? Grote kant. Grote kant. Ja. Is het alleen maar omdat het dan hier uh, zo gezellig uh, toeviel is in dit dorp of niet? Het is hier gezellig en ik vind in het algemeen wat de Champion doet is heel goed georganiseerd. Dus... Dat doe ik heel graag, neem ik heel graag aan deel. Oké. Okay. Nou, dan weten de mensen dat ook weer. Dank u wel. Dank u wel. Ja, um, wat hoor ik nou weer hier uh, aan, de, aan de andere kant van de tafel? Ja, ik zie het, ik zie het, ik zie het. Maar uh, deze mensen, ja... Hey, je zit wel gezellig ja, voor, bij voor zo, ja? begrijft, uh, hebben we de, de plekken hier van, uh, van de muppets. Die, Jij hebt weer een paar die, die, dames aan je hier, zitten. Ja, ja die dames die, die denken dat ze dus hier op de plek van de muppets zitten. Maar ik zie helemaal geen blauwe, blauwe dingen. Zo'n zo medaille van een prestatie, die hebben ze niet geleverd, hoor. Nee, volgens mij Nee niet? Ja, dat Vol, zeggen ze valt een wel. een beetje tegen, hoor. Ja, dat valt mij ook eigenlijk uh, tegen, ja. De, de, de een wil nog wel eens op een doek wat, uh, wat neerzetten. Dus, kijk, oh! Wat? Ja, nou, Marianne vallen, de Bel krijgt er eentje aan. Ja, ja, ja maar joh, uh, dus kijk, dus kijk zelfs die, die hond. Die heeft ook de, ja. van de leven, natuurlijk, hè Ja, spraag me eraf. Ja, straks straks meer, ja. Dankjewel, hè. Hoi.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 Celebrate good times, no more. It's a celebration Celebrate good times, come on Let's celebrate There's a party going on right here A dedication to life throughout So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now, celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time. It's a celebration yeah It's a celebration Celebrate good times, come on Let's celebrate Come on now Celebrate good times, come on Let's celebrate We're gonna have a good time tonight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 Ja, als je de dertig van Zandvoort gewandeld hebt vandaag, nou dan heb je wel even zin in een feestje. En dat kan je hier al vieren natuurlijk hè. En CFFM is erbij tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En we hebben de evenementagenda voor je, want het is even half vier. Albert Jan. Ja, het is natuurlijk één groot evenement in Zandvoort uh, vandaag, maar er gebeurt nog veel, heel veel andere dingen. Ik Zo... ben heel benieuwd, laat me horen. Zo hebben ze ook een groot feest op het strand en wel bij strandpaviljoen de haven van Zandvoort van 2 tot 4. Want daar wordt het strandseizoen officieel geopend. En onze de, de, de, de muzikus uit het dorp, de heer Van Kessel, die gaat daar een nieuwe single presenteren. En ook daar is het heel druk trouwens. En, heel erg druk en we hebben natuurlijk een en al Zandvoort promotie. Ja, wij zijn live vanaf eh, café 4 in de Haltstraat om de 30 van Zandvoort te verslaan. En eh, terwijl wij daarmee bezig zijn, wordt er op het strand momenteel eh, een strand schoonmaak gehouden. Ter hoogte van Nui en dat is vanaf 1 uur begonnen. En morgen gaan ze dat ook doen, het strand opruimen en dat doen ze dan vanaf de spot. En help, ik zou zeggen, help de sporters mee als u mee wil helpen. Dat kan dan van 12 tot 4. Dit weekend is natuurlijk ook groot feest in de kunstgalerie De halte Want die bestaat één jaar en dat vieren ze vandaag en morgen. En u kunt ook van 1 tot 5 daarvan de kunst genieten. En hebben we natuurlijk morgen tijdens de grote circuitrun... ...hebben we in het hele dorp groot feest... Dat is ongeveer vanaf 12 uur tot een uur 5, 6, 7, 8, 9. Feest in het dorp rondom uh, de circuirrun. En verder nog, het Zandvoortsmuseum heeft tot en met 1 april de Kinderkunstlijn 2011. En tot en met 10 april de wonderlijke wereld van Ronald van Tetterode. Tot zover de evenementen. Oké, okay, nou, zo dadelijk gaan we weer naar Jaap Koper. Want die heeft vast en zeker weer een uh, leuke wandelaar bij zich. Dus dat horen we zo dadelijk van Jaap Koper. Eerst hebben we de reggae night voor je. Nou, ook gezellig, zo vanavond, hè? feestje erbij. Helemaal goed. We yeah, man, break night. You live on your love. So turn on your life like it's time to And this. Jam night. We come together. Nou, wat mij betreft mogen we elke week wel zo'n uh, feest hebben hier in Sanvoort. Gezellig, al die mensen, al die wandelaars. En morgen natuurlijk ook de runners, de lopers. En uh, uiteraard gaan wij uh, daar ook uh, aandacht aan besteden op de Sanvoortse radio. Snel weer over naar Jaap Kopen, die staat... Uh... In een uh, klein café aan de Altenstraat. Ja. Café 4. Alleen mijn radiootjes ermee uh, gestopt. Oh, die Baterijzen. doet het niet meer. Nee, die doet het niet meer. Maar, ja, uh, jij niet hoor niet, of Ik uh... zit hier te kijken, maar roken en uh, wandelen, dat gaat niet samen hoor. gaat er uitstekend, kan ik je verzekeren. Is dat zo? Heel erg goed. Ik ja. maak reclame namelijk. Oh, uh, voor, uh, voor wat voor wat maak For je dan? Voor het Oh, voor het sigarettenmerk. Duidelijk. Ik, uh... <laughs> Nou ja, ook oh, krijg je ineens een uh, radiootje aangereikt. Ook, ook erg fijn. Dus uh, dan ga ik uh, daar mee. Hey, waar, waarom doe je dat nu? Waarom moet dat nu meteen? Ik, ik bedoel... Uh, goed, ik ga eerst even hier uh, een halve slag draaien. Want uh, er, heeft iemand, er is iemand uit uh, de buurt weer van Eindhoven. Maar die is... Ja, Wintelree geloof Wintelray, ik. Wintelree, Wintelree. Ja. Um, wat uh, wat is, is dit nou leuk voor Brabanders? Om dan na afloop van een hele lange wandeltocht... Gewoon zo'n kleine bar op te zoeken. Tuurlijk, daar houden wij Brabanders van hè? Van barren en van bier. Ja, ja maar voordat, voordat u dat moet doen, moet u eerst 30 kilometer lopen. Ja, dat wel. Maar dat is uh, passie. Dat doe ik heel graag. Ja, is het, is het ook uh, in uw eigen omgeving? Uh, doet u dat dan ook uh, veel? Tuurlijk. Ja, elke zondag. Ja. Niet zo lange toch, natuurlijk. Maar uh, wij lopen in, in Brabant natuurlijk ook verschillende lange tochten. Maar uh, elke zondag gaan we 10, 15 kilometer lopen. Dus dit is iets, iets langer, maar ja. daar uh, draait uw hand niet voor. Nee om. hoor, nee. Uh, wat, wat vond u ervan, van deze tocht? Uh, uh, erg leuk, alleen een beetje jammer van het weer. Ik had gehoopt deze week uh, zo'n mooi weer, ik denk Zandvoort, Nou, dat moet lukken. Ja, zon, zon, zee en strand, Ja. ze. Ja. Nou, en helaas, uh, geen zon, maar uh, nou ja, goed, wel droog, dus uh, prima. Ja. Uh, uh, nou ja, ook over het strand een heel stuk uh, geloven. Hoe was dat? Nou, best wel pittig. Ja, ja best wel pittig. Dat is wel zwaar. Ja. Uh, is het ook uh, bij u zo dat u kijkt van, uh, nou, dit lijkt me wel een leuke tocht om te lopen en daar schrijf ik me dan voor in? Ja. ja, zo gaat dat. We hebben een clubje en uh, we samen hebben we het daarover van wat zullen we gaan doen. En dan schrijven we met een paar man in en dan gaan we dat doen. Het is wel even vanuit Eindhoven nog wel uh, meer dan twee uur, onge ongeveer twee uur rijden om hier naartoe te komen. Dat klopt. Om zes uur waren we praat vanmorgen. Dus dat is, uh, ja, krap twee uur rijden en dan uh, beginnen we. 8 uur zijn we bij de start. Uh, een beetje regen had ik uh, laten vertellen. Ja, maar dat was niet, uh, dat was niet zo erg. Nee, uh, een beetje Brabant uh, loopt daar wel door. Ja, een beetje Brabant kan er heel makkelijk <laughs> tegen. Ja, ja. Het is meer uh, nat van binnen dan uh, van buiten, denk ik. Ja, misschien, zeker <laughs> naar de rand. <laughs> nou, in ieder geval uh, voor uh, volgend jaar misschien uh, weer uh, terugkomen. Nou, wie weet. Misschien schijnt dan de zon wel. Dus dan komen we zeker terug. Goed, dank u wel. Oké, okay, succes. Ja. Nou, dat was het weer even hier vandaan. Oké okay, ja, Van wel. een uh, meter afstand uh, waar jij staat. <laughs> dus, uh... En uh, ik zie je zo meteen wel weer. Je kan ook een beetje die kant op lopen, hè? een ja, beetje nou, verder. Ik heb nu weer radio, dus dat komt wel weer uh, mooi uit. Helemaal goed, dat was uh, Jaap Koper in gesprek met een van de wandelaars. een van de 3000 van vandaag. 3000 wandelaars, uh, hier in Salford. Hier is Aaron Kerra in Veen. En daarna weer het voetbal met van Nes. Zalvoet op zaterdag vandaag uh, live vanaf de locatie het terras uh, bij Café 4 voor en als je radio wil komen kijken we zitten er nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag door de Iron Cara en uh, Fame. Hoe staat het bij het vierde trouwens? Hebben we nog De vierde een... is volgens mij nog steeds uh, 0-1. Oké, oh, okay. oh. Dus die sp spelen thuis tegen de brug. Ja, er staan nog steeds 1, uh, 1 0 achter. Oh, Oké, okay. snel weer over naar Joop Van Nessen voor, uh, voor de eerste, voor het eerste, tweede helft. Joop! En ik, weet, ik weet dat Lucron echt uh, de t in heeft. Dat heb ik net gevraagd. Maar goed. <laughs> oh jee. Oké. Okay. Wordt u dat zo grijnig? Ja, hij was niet echt blij, mee Goed, we zijn hier natuurlijk nu voor het, voor het eerste... ...de spelen nu de elfde van de tweede helft. Ja, het is een pingpongspelletje, er gaat heen en weer... ...er zit weinig voetbal in, aan de twee kanten niet. Net wel een heel mooi schot van Michel Haan ...dat een dames schot snoeihard... ...de tijzen werkelijk de, de lat... ...en die kwam net zo hard weer terug het veld in. Dat was eigenlijk het enige... Eh, wat, ...wat ik eh, kan constateren dat er gebeurd was. En voor de rest is het eh, zo, zoetsappig... Eh, ...een beetje hakken... ...geen echt goed voetbal... ...en eh, dat is dan een wedstrijd... Waar we nu naar zitten te kijken. ...dan lijkt echt wel af en toe dat ik. een wedstrijd in de vijfde, zesde klasse zit te kijken. Terwijl het toch echt wel de tweede klasse is. Jonkeur. Paast Maurice Mol in. Mol. Die kan proberen zijn man te besteren. Raakt die bal kwijt. Maar Max Aardenwerk die kan overnemen. Aardenwerk. winnen Mol. Mol. Terug naar Aardenwerk. Probeert 1 2 Lukt niet helemaal. Daar is gaat. Billy Visser gaat proberen. iets de anders te doen. Dat lukt hem niet. De bal gaat gewoon over de achterlijn. En de keeper van Hellesport mag de bal weer in het spel gaan brengen. Vanaf de vijf meterlijn, uiteraard. En en natuurlijk heeft hij geen aans, hij staat nog steeds voor. Maar ja, het is natuurlijk nog een, heel, een half uur, dan zeg ik midden een half uur, bijna 33 minuten spelen. En dan is pas het laatste fight van deze wedstrijd, dan gaat die bal komen. Hoge bal, op de zo ongeveer, en wordt doorgekapt door een eigen speler. Mol, mol kan overnemen, Mol aan de linkerkant van het veld speelt, daar even kijken, aardewerk in, aardewerk gaat draaien, en kan, probeert de man te passeren, raakt die bal kwijt, en dan blijft hij hem kwijt, gaat wel achteraan jagen, en dat moeten ze dus een beetje meer doen, ja, het jagen, het veld, dat mis ik bij Zandvoort. En nu wel, Bas Lemmens komt weg, Pff, naar, naar de tegenstander uiteraard, meer doet hij ook echt niet, en die kan het dan overnemen. Jongen, uh, uh, Hellasport nu, ah nee, het is dus nu een kiraal. Ze gaan al, al, al echt 20, 25 minuten achter elkaar door, het, zonder dat er echt iets veel gebeurt. Keepers hebben het makkelijk, de verdediging hebben het niet al te zwaar. En uh, dat uh, is dit beeld van deze wedstrijd. En nogmaals, het uh, is dus nog steeds 1-2 in het voordeel dus van Hellasport. En we hebben gespeeld bijna 59 minuten in een hele saaie wedstrijd. Dat was uh, Billy Joel met de Uptown Girl. Uh, ja, we gaan uh, naar de bioscoop beginnen met uh, Albert-Jan. Ja, en dan hebben we het over de gezelligste bioscoop uh, van uh, Noord-Holland. En dan gaan we daarvoor naar Circus Zandvoort. En dan hebben we het over Spelweek 13, dat is 24 tot en met 30 maart 2011. De laatste kans, de laatste week Gnomio en Juliet, een uh, Nederlands gesproken animatiefilm over het meest beroemde liefdesverhaal uit de geschiedenis. Maar dan met Tuinkabouters. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee. Rango, een animatiefilm van Pirates of the Caribbean, regisseuse Gore Verbinski... Over een chameleon met een identiteitscrisis. Zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur. En ja hoor, ze zijn ook in antwoord de Gooise Vrouwen. Jazeker. Een film naar de succesvolle serie Gooise Vrouwen. Met uiteraard Linda de Mol als Cheryl. En in recordtijd bekroond met een platinum film. Voor meer dan juist 400.000 bezoekers. Donderdag tot en met dinsdags om 7 uur. En ook donderdag tot en met dinsdags om half 10. Dus tweemaal maal per dag kunt u daarheen. En reserveren uiteraard gewenst. Tot slot filmclub Simon van Kolm, Lepetimus-Schwaar drama van Marling Cotardie... ...over een vriendengroep die door een zwaar ongeluk... ...van een van hen erachter komt... ...wie ze echt zijn. En uiteraard... ...Filmclub Simon van Kolm woensdagavond half acht. Wilt u meer weten en over aanvangstijden... ...kijk dan op www.circusandvoort.nl. En daar vind je het wel. Jaap Koper heeft het ook gevonden, Jaap? Uh, ja, of niet? Ja, uh, Gooise Vrouwen... ...daar maak je een uh, hele leuke opmerking over. Ik ken nog wel iemand uit het Gooi. Uit het Gooi? Wie is dat dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Oh. Die, uh, die zit hier op ruikafstand. Dus, uh, <lacht> <lacht> dus dat ga ik niet doen. Maar uh, even wat... Wat anders. Ik uh, zie bij uh, als je op een gegeven moment bij, daar bij de streep komt, zeg maar. Hè, daar waar uh, mensen dan uh, klaar zijn, daar staan een aantal mensen in gele jasjes en die staan daar wat dingen uit te delen. Dat is een soort gel. Dat kan je dan op je ja, op je benen smeren. En, Ook dacht voor een jaar. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is echt, nee, dat is echt voor, voor, uh, voor het werk uh, wat uh, de spieren hebben gedaan, zeg maar. En die voert dan afvalstoffen af, zo wordt het mij net verteld. En daarbinnen dus bij. De chin Chin binnen, daar liggen dus een aantal mensen gewoon op de massagetafel. En die worden dan, dan worden de spieren gewoon een beetje losgemaakt. Want ja, als je 30 kilometer loopt, dan wil dat toch wel een bepaalde optaten. En dat gaat met een biertje erbij, Ja? Uh, nee, de nee, chin -chin? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, ja, dat heb ik, daar heb ik niet helemaal op gelet, eerlijk gezegd. Maar uh, nee, het is toch wel. Ik, ik, ik vind het toch wel daar vrij serieus eraan aan toe gaan, uh, moet ik erbij zeggen. Dus het is niet zo dat, uh, dat je daar uh, biertje bij en uh, nee, zo werkt het dan nou weer net niet. Oké, okay, dankjewel. Ja. We gaan weer even een feestje bouwen met Guus Flowers. Kedenken, zeker hè, Brabant. Ja, speciale voor ja, alle Brabanders, nou al, ja. ja. Ja, <laughs> ik denk, ik denk. Ik denk, ik denk. En tien minuten op de trein gewacht. Want die hadden wat vertraging en mijn god daar kwam van omdat ik nu tien minuten minder bij me kan. Kijk, denk, krijg ik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 Station waar, station, ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Er daar roept een rommel, losse, koud, roept en je Toch, idee, ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein wordt minder vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit de braat, om te zien of zij daar staan. Krijg ik erin, krijg ik erin, krijg ik erin, krijg ik erin, Krijg erin, krijg het krijg het krijg het een, krijg het een, Ik stap uit, kijk om me heen, en even voel ik mij alleen. En ik zie haar nog niet staan, maar van achter de pilaar schijnt haar deur zit Voor mijn behoefte, lijkt alles langzaam te gaan ik rem op haar al. zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein omdat de trein nou eenmaal verder moet. Kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, ooh ooh. Kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, kregeling, En ik blijf bij jou ah, slapen. Jij woont bij het spoel en het snacht, oelala. Je gaat het ritme door. Krik, krik, krik, krik, krik, krik, krik. Krik, krik, krik, krik, krik. Ja, het feest kan beginnen al bij gang, hè. Krik, nog een uurtje, Nog een uurtje, feel. Nog een uurtje. Ja, natuurlijk, natuurlijk. tuurlijk, keurlijk. kreng, per spoor. Uiteraard van uh, Guus Meuwers. Hoe is de Formule 1 afgelopen? De kwalificatie hebben we over. We hadden een oplettende luisteraar die meende vanmiddag uh, naar de live uitzending te kijken van de kwalificatie van de Formule 1 in Melbourne. Die kunnen we mededelen dat die de kwalificatie vanmorgen reeks vanmorgen om 7 uur is. 7 naar 3 kreeg pliep pliep. Dus die keek ja, gewoon naar de herhaling. Maar wereldkampioen Sebastian Vettel start morgen van pole Position bij de Grote Prijs van Australië. De eerste wedstrijd van dit seizoen in. De Formule 1. In zijn Red Bull zette de Duitse autokeur met 1,23,5 in de kwalificaties op het circuit van Alberts Park in Melbourne de beste tijd neer. De Brit Lewis Hamilton eindigde met zijn McLaren als tweede op 1,24,3. Vettel's Australische teamgenoot Mark Webber zette met 1,24,3 de derde tijd neer. De Spanjaard Alonso, Fernando Alonso, vorige seizoen tweede in het eindklassement, werd in zijn Ferrari slechts vijfde. Uh, voor een vroeg morgenochtend 7 uur ruim de live de race vanuit Melbourne. En voor de andere mensen gewoon om twee uur middags. Voor die mensen die morgen uitslapen, de herhaling om twee uur. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Zo dadelijk de derde laatste uur alweer van Sanford op zaterdag. cvm Sanford lokale radio voor Sanford en de regio. En Girls Just One van Cindy Lauper. Dat is de laatste die we voor je gaan draaien. Tot aan het nieuws en weer van 4 uur. Graag tot zo.